Hé, hey, Jeroen, heb jij eigenlijk je lijstje klaar? Eh, uh, eh, uh, lijstje? Ja, lijstje. Welk lijstje? Ja, einde van het jaar komt in zicht. Dat betekent terugblikken, lijstjes maken. Ook op de LOG Radio doen we dat. Op 31 december namelijk, dan presenteren we toch de top 100. Oh ja, van 6 uur morgens tot 5 uur middags. Dan draaien we namelijk de 100 beste platen van LOG Radio. Juist. Ja, nee, nou, dat lijstje heb ik al lang ingestuurd. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. Echt wel. Nou, we hebben ook de mensen de medewerking nodig, hè? Ja, mensen kunnen ook gewoon insturen. Een 10 favoriete platen alle tijden kun je gewoon doormailen naar... Jur, Apenstaartje, Lokale omroep goorlop.com. Ja, maar doe dit wel snel, namelijk voor 20 december. Dus ga je lijstje nu alvast maken, want op 20 december dan sluit de inschrijving. Ja, en wij stellen de lijst samen en jouw favoriete plaat komt dan op 31 december voorbij. Ja, dus jur.lokaleomroepgoorlijk.nl, jouw 10 favoriete platen en luister op 31 december de hele dag naar LOG Radio. De LOG Top 100.